Door al negens met het NOS-journaal. De Pakistan die dreigde met een aanslag op PVV-leider Geert Wilders... is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Tegen de man was 6 jaar cel geëist. Volgens de rechtbank in Den Haag is de 27-jarige Junaid I... schuldig aan het voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk. De rechter zegt dat I de vrijheid van meningsuiting in Nederland... in gevaar wilde brengen. De verdachte wilde volgens hem een moord plegen... in het parlementsgebouw in het hart van de democratie... De Pakistan reisde vorig jaar augustus van Frankrijk naar Den Haag... waar hij op het Centraal Station werd opgepakt. Het Openbaar Ministerie gaat met de politie onderzoek doen... naar de racistische uitingen aan het adres van Excelsior-speler Moreira... gisteren in Den Bosch. De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior... werd gisteren tien minuten stilgelegd na de racistische spreekoren. Moreira zelf doet geen aangifte... omdat hij het onderzoek van de KNVB wil afwachten. De Bostrainer van der Ven doet wel aangifte van bedreigingen aan zijn adres...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 Rusland heeft drie in beslag genomen marineschepen... teruggegeven aan Oekraïne. De schepen werden vorig jaar opgebracht in de straat van Kertsch... tussen Rusland en de Krim, het schiereiland... dat door Rusland werd geannexeerd. Oekraïne dringt al tijden aan, er bij Rusland op aan... dat de schepen moeten worden teruggestuurd. Het land wil de teruggave rondhebben voor een vredestop... met Rusland, Duitsland en Frankrijk volgende maand in Parijs. weer: bewolkt periode met regen of motregen. 5 tot 7 graden is het...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 you somewhere warm, you know, that's all I've cause when the morning comes, I know you won't be there, every time I turn around, you disappear.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 Ja, misschien zit hij op de boot hè, van Sinterklaas. Dat kan ook. Uh, dat, uh, nou, dan moet hij wel heel rap uh, wezen. Want uh, morgen komt ja, hij. Morgen aan. Kom, ja, morgen komt hij. Nee, ja, Albert en, uh, dan komt ook morgen weer aan. Dus even, dat, dat, nou, dat klopt wel. Ja, yeah, even nog daarover gesproken. Want morgen is, is die intocht van Sint, uh, Sinterklaas. Dan had ik een uh, gesprek met uh, onze hertenfluisteraar, hè, Willem van der Sloot. Ja, die zag net hier, klopt dat? Ja, dat zou heel goed kunnen. Er ja, staan we... foto's aan ja, het maken. Ja, we lopen weer wat herten rond. Ja, ja. Dus, dus, nee, um... ik, had, uh, ik had vanmiddag ook een herten op de van Lennepweg. Dus ja. uh, met mijn scooter heel <laughs> langzaam voorbij. Maar die wilde dus door een dicht hek heen. Hè? Ja, ja, ja. Bij Krandorado wil ik zeggen. Uh, nee, dat is het Centerparks. Bij Centerparks uh, ja. wilde ja. hij echt het hek uh, induiken. Zeg maar je ja, werd ja. helemaal wild dat hij niet door het hek heen kon. Oei, dat is. Dus dat was wel dat uh, een is, beetje gevaarlijk. Dat, dat is een beetje vervelend. Maar, ja. uh, voor de mensen, maar ga door met je verhaal hoor. Uh, voor de mensen die het niet weten, er lopen dus herten rond. Uh, maar goed, dit ging weer even over de Sinterklaasintocht. intocht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 Bericht over een ruilbeurs, want er is ook een ruilbeurs van de Nederlandse Autorensportvereniging. Uh, die gaat uh, verhuizen en de laatste jaren vond deze populaire beurs voor autosportliefhebbers op het circuit plaats in restaurant La Course. Maar zoals je weet, weet je dat de Formule 1 eraan komt. Dus de slopersbal van zo'n tractor uh, die heeft daar even huis gehouden en de La Course bestaat niet meer. Dus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 Volgens mij is dit, klinkt dit het is als loose ends. Dat zou zo makkelijk kunnen, oh. <laughs> kunnen. Dat is klink, echt dat is ja, ja, gewoon, uh, geweldig. Ja. Dankjewel voor het zomerse in het kort hier bij de zaterdagmiddag van uh, CFM. Goedemiddag allemaal. Oh, nee, 50 Second Street. Ja, inderdaad. Ja. Leuke plaats. Ja, leuk. Wat gebeurt er uh, nu, ja? Zit jij, uh, zit jij ergens aan? Uh, nou, ik zat nee, e ik zat helemaal nergens aan. Uh, uh, nee, uh, nee, nee, nee. Mo Moet ik even. was even met het uh, paard van uh, Sinterklaas <laughs> bezig. Uh, ja, Want, en uh, uh, ondertussen... Ja. Is, uh, Hij heeft een, een nieuw paard, een paard e keer, Sinterklaas? Is het zo? Ja. Het paard uh, oh Zo Snel... Nou, jij was ook heel snel met het muziekje weg. Ja. Dat was nee, daar, heel kwam, veel mee. daar kwam het waarschijnlijk, daar waarschijnlijk door. Dus uh, het, maar goed, ja. wat, uh, wat was dat met O Zo Snel? Oh zo, zo Snel, ja, dat is het nieuwe paard. Maar ik weet nog niet uh, alle ins en outs uh, daarover. Uh, en daar, dat gaan we zo meteen even achterhalen. Uh, moeten we, eigenlijk moeten we de, de goed heiligman, want misschien is hij onderweg. En dan kunnen we dat dan ook aan hem vragen. Dat zou mooi zijn. Hebben we nog tijd voor we, een stukje muziek? We nee. gaan het proberen. Ja, ik ga even de muziek opzoeken. Nog, want dat heb ik natuurlijk nog helemaal niet klaar staan, Jaap. Ja, dus uh, uh, even kijken hoor, wat we, uh, wat we kunnen draaien. Ik, ik, oh. ik, ik laat <laughs> jou even... De, want ik zat van, uh, even vanmiddag nog naar mijn collega... bij Omroep Zuidplassen te luisteren. Die doet ook een alternatief programma. En die rukt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 Ik dacht dat jij beter wist, ik dacht dat jij beter was, dan dat, O jij, bent zo naïef en zo verloren, zo verliefd over je oren, en hij,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 Tussen 7 en 9 dan hoor je weer de 40 beste hits van uh, geheel Europa. Of deze drie staat, ja, het is natuurlijk Nederlandstalig, dus dat wordt spannend. Marco Bossato, John Eubank en Sneller was dat. En de single uh, Lippenstift. Ja, jouw Koper zit er helemaal klaar voor het weer. Ja. Wel goed nieuwsbrenger voor dat hoop, sinds dat morgen. Ik, dat hoop ik wel. Ja. Uh, nog even terugkomen tot het Nederlandstalige werk. Maar dat kan je straks tussen vijf en zeven ook nog uh, horen bij Entertainment for You. Hè? Dus... Dan uh, non-stop. Want uh, hij oh, is er even uh, een week niet. niet. Ach, wat vervelend. Nou, ik, uh, dan uh, hoop ik dat hij goed weer hebt. Dan heb ik weer een leuk bruggetje naar het weer geslagen. Dus dan uh, gaan we dat eerst even doen. Of ik uh, brenger ben van het goede nieuws en het goede weer nieuws. Dat moet ik nog maar even afwachten.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 En weer een klassieker zo op de zaterdagmiddag. James Ingram en Michael McDonald's. En Jamo Bieder.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 So you looking from across the way And now I really wanna know your name She got the mm, white dress When she's wearing less Man, you know that she drives me crazy The mm, brown eyes, beautiful smile You know I love watching you do your thing I love her hips, curves, lips say the words See ya, my mommy, see ya, my mommy I kiss her, this love is like a dream So join me in this bed The I'm in. push up on me And sweat darling, so I'm gonna put I won't stop until the angels sing Don't in that water, be free Come south of the border with me Jump in that water, be free Come south of the border with me He got that green eyes Giving me signs that he really wants to know my name Hey I saw you looking from across the way And suddenly I'm glad I came And ven para acá, quiero bailar, toma mi mano Quiero sentir tu cuerpo en mí, ya estás temblando mm, Green eyes. Taking your time And I will know no, we'll never be the same I love his lips Cause he says the words They are my mommy They are my mommy, so mommy. Gonna wake up This love is like a dream So join me in The little mama see the margarita. margarita I think the egg got a jungle fever, hey. Oh. You want more than, sound know boring. boring Legs up and tongue out, Michael Jordan, uh, uh. Go exploring, uh. sound boring it up in rain, forest every pouring yeah. Kiss me like you need me, rub me like a genie Pull up to my spotlight, I'm bikini Cause you gotta see me, never leave me You got a girl that could finally do it all Drop an album, drop a baby, but I never so drop it I'm in, push up for me and sweat, darling oh, So I'm nah, so nah,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 uh, het paard uh, is 30 jaar geworden. Uh, trouwens heet uh, Americo in het echt helemaal niet Americo. Die heet Quadis. Oh, want het is uh, ook nog een merrie. Uh, 30 jaar oud, zoals ik al uh, heb gezegd. En het, uh, ja, er uh, wordt dan ook even gezegd van dat Americo met pensioen is.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 Oké, okay, nou... Uh, dat dat uh, is even in het kort uh, het verhaal over de Klaas, ja. Uh, en het, het, heet, het, het paard heette inderdaad Ozo Zo Snel. Dat zie ik hier ook staan. Helemaal goed. Nou, morgen komt O Zo Snel natuurlijk snel naar Zandvoort. En dan via de Kerkstraat uh, richting de nieuwe burgemeester David Molenburg. Ja, en wat ook uh, heel O Zo Snel is, is dus dat wij straks Jo van Nes aan de telefoon gaan krijgen. Ja, dat wordt gebekerd namelijk vandaag. Gebekerd. Om vijf uh, uur. De, tussen de SW Zandvoort en VVW uit dat Precies. Precies. Nou Joop weet uh, daar alles ja. van. Zo dadelijk horen we meer van uh, Jo van is uiteraard... over uh, die wedstrijd die hey, om 5 uur begint. Hé, <laughs> dat <Ja, laughs> hadden we leuk. het over Sinterklaas. Nou, wie kent hem niet? Ja, ja ik. Het goede doel. <laughs>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 Van zwarte piet, maar je heeft het dan blijkbaar dus want dat woord krijg ik niet. Zit de klaas, wie kent het niet? Zit de klaas in de klaas, en natuurlijk zwart de iets in de klaas. Wie kent het niet? Zit de klaas in de klaas, en natuurlijk zwart de iets in de klaas. Wie kent niet? Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, en nou, hoort, het niet? Zit de klaas in de klaas. Nee hoor, dat is juist van wat uh, collega Jaap Koper. We berichten in ons uh, berichtje op Facebook over Ameriko, maar uh, Ameriko is. Uh,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 Nee, nou, ik, uh, ik heb geen idee. Versin, dat is, dat, dat is een hele is goeie. Uh, misschien dat jij nog uh, wel eens uh, als Sinterklaas uh, wil uitdelen... Uh, aan de, uh, uh, uh, de zijkanten van de velden van de SV Zandwoord. Dat zou kunnen natuurlijk. Dus uh, vandaar. Ja, ja. Nou, ik ben voor Sinterklaas. En uh, ik wil het niet aanswengelen, maar ik ben voor Zwarte Piet. Oké. Okay. Oké, okay, oh, ja, gezegd het bij, de, gezegd ik, bij ik, deze. Ja, prima. <laughs> Joop, ja, vanmiddag hè? wordt er uh, gebekerd. Ja, ja, jullie willen het hebben over de wekenwedstrijd van vanmiddag. Ja, ja dat is uh, tegen een zondagclub, tegen een zondag derde klasseclub, uh, uh, VVW, komt het Wervershoofd vandaan. En uh, ja, ik sprak zojuist uh, voordat uh, jullie bijlden uh, even met uh, Tetsonier, om de, pardon, Tetsonier moet ik zeggen, ja. uh, om uh, te vragen hoe de stand van zaken is. Nou, uh, uh, hij zegt, uh, we zijn absoluut niet compleet.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 Het de is zondag derde klasse. We staan op één en laatste plaats. Hebben van de afwedstrijden één gewonnen, drie gelijk en uh, twee verloren. En ja, ik denk dat de krachtverschil behoorlijk groot zal zijn. En of dat dan nou ook uit gaat komen op het veld, dan moet je vanavond komen kijken vanmiddag om vijf uur. Dan begint die wedstrijd. Uiteraard is de entree gratis. En uh, kom kijken en kom zondag voor de aanmoediger zou ik zeggen. Ja.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 SP Sanford speelt tegen de zondagspeler VVW. Een paar weken geleden ja, was ik even afwezig gedejaagd samen met het Roy-programma. En ik zat wel stiekem te luisteren ja, hoor. Leuk, er, want ik denk van, hé, hey, wat leuk. leuk. Aha. Ja. Nou, Aha. die ga ik uh, ook ga draaien. Ik ja, die, die ga ik ook draaien. draaien. Die lekkere plaats. Ja, eigenlijk volgens mij de opvolger van Take On Nee, niet helemaal. Zit er uh, nog wat tussen? De, de, de, de San... Shi oh, Shine on, of, TV. Dat was de opvolger van uh, Take On Me. Okay. En uh, deze kwam geloof ik van de tweede album af. Dus... Er zat een heel tijdje tussen. Ja, Maar hij klinkt lekker. Het is ook... Ah, hij is trouwens ook nog een van de mensen geweest... die een, een soundtrack heeft gedaan bij de James Bond-film gedaan. Heeft. The Living Daylights. Oké, oké. Dus heb je nog geluisterd yes, de donderdagavond naar nou, ZFM? Okay, dat, dat heb ik niet want normaal gesproken zat daar uh, Alternative. Maar uh, nu zat er even, even we, iets heel anders. Uh, alternative FM hebben we, hebben we gisteravond gedaan. Of gistermiddag eigenlijk. Het is een fijne zeven. Maar goed, dat hebben we graag gedaan. Want...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 Volgens mij hebben die ook nog eens een keer uh, ooit nog eens klopt, een keer uh, de klopt. prijs uh, gewonnen. Een paar jaar geleden vloog. is dat, ja, maar dat is een tijdje terug alweer. Uh, dus er uh, zitten daar gewoon twee kwaliteitswinkels... die het predicaat onderneming van het jaar hebben gezegd. Ge ge ge zo is het. Normaal gesproken in de Diakoniehuistraat. Nou, zijn ze allebei het uh, hoekje omgegaan. <lacht> dat klinkt ook niet zo raar. Maar uh, op het hoekje van die straat. Ja, ik begrijp zeg maar. wat je bedoelt, maar het is het hoekje van de Diakoniehuistraat... naar gewoon de winkelstraten uh, in de Halperstraat. Dat heeft niks met ondernemen op het, uh, nee. het uh, kerkhof van uh, de Tollestraat. <lacht> nee, nee, nee, nee. ja, van harte gefeliciteerd namens ZFM. Ik ben meer de